Volmaaktheid is wanneer het mannelijke en vrouwelijke elkaar niet nodig hebben. Idoles test 247. En dan hebben ze Godlud, grote toestand. En dat is wat in de Torah staat geschreven, bij Gmartikun, bij de uiteindelijke correctie, in het algemene aspect. En dan zijn zij, en dan zijn zij zijn twee grote hemellichamen. Niet dat de ene groter is dan de ander, net zoals de zon groter is dan de maan, maar even grote hemellichamen, die elkaar niet nodig hebben. Kijk nou hoe geweldig wat die ons tussendoor geeft, de essentie van de volmakting. De volmakting betekent dat ze hier een pin en nu twee elementen in het besturingsproces besturingssysteem um, van de wereld, net zijn als twee grote hemellichamen en die hebben elkaar niet nodig. Ze kunnen wel met elkaar woek maken. Copulatie, zoals mensen, interactie, samenvloeien, met elkaar in relatie treden, staan met elkaar. Maar hebben elkaar niet nodig. Dat betekent dat er geen afhankelijkheid zit tussen hen. Er bestaat niet meer zoiets als de vloek zoals na de zonde van Adam en Gava. Gava kreeg, Gava of, uh, Eva. Eva ja? krijgt een vloek: naar jouw man dat zal jouw verlangen zijn alle dagen van jouw leven. Dat een vrouw verlangt naar een man, want dat is een perverse onvolwassen toestand. Naar een man verlangen is een onvolwassen en dikwijls perverse toestand als gevolg van de zonde. Want beide moeten onafhankelijk staan tot elkaar, leren we in het geest, in de geestelijke wetten van het heelal. Een man heeft zijn eigen mannelijk en vrouwelijk. En een vrouw heeft haar eigen mannelijk en vrouwelijk. Net zoals Noekwijs en Sirentien in hun grote toestand. Zij zijn dan twee lichaam, lichaam hemellichamen, die even groot zijn. Dus van, van dezelfde hoogte zijn. Zo, moeten, zo moet een mens, ook binnen zichzelf, zijn mannelijk en vrouwelijk ontwikkelen. De wereld zal er dan heel anders uitzien, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Een man zal dan niet verslaafd meer hoeven te zijn aan wat men denkt dat hij een liefhebber van vrouwen is. Het is niet een liefhebber zoals die topman die nu net in opspraak kwam voor het aanranden van vrouwen een dienstmeid in, in een hotel in Amerika. Toen, toen beschreef ik dat artikel. Hij heeft vrouwen niet lief. Hij heeft een ellendige toestand in zichzelf, als wij mogen geloven dat dit allemaal waarlijk gebeurde, uiteraard. Een ellendige afhankelijkheid van te dat te vergelijken is met het met verslaafd zijn aan drugs, hij heeft vrouwen niet lief. Hij heeft afhankelijkheid van een vrouw. Niet van een vrouw zelf, maar van een beeld dat hij in zichzelf maakt. Dat komt omdat zijn vrouwelijke kant niet is ontwikkeld. Daarom gaat hij dat precies projecteren van op een ander lichaam. Hij heeft een ander lichaam nodig om tot een soort evenwicht van binnen te komen. Zo zijn er ook heel wat vrouwen die afhankelijk zijn. Zij menen dat zij een man nodig hebben. Natuurlijk is het in een onafhankelijke toestand wel goed. Het kan geen kwaad als zij naast elkaar zijn, maar elkaar niet nodig hebben. Nog een keer, het is absoluut cruciaal wat we hier leren. Onthoud er goed. Onthouden is niet genoeg. Werk aan jezelf. Het is een ziekelijke afhankelijkheid als men afhankelijk blijft aan een ander lichaam. Niet alleen lichaam, maar ook het beeld van dat men maakt. Het kan geen kwaad om naast elkaar te zijn, herhaal ik, maar als twee personen die eigenlijk elkaar niet nodig hebben. Nog een keer, niet nodig hebben. Nodig hebben betekent gebrek. Men moet elkaar niet hebben om gebrek te vullen, dicht te plakken, corrigeren als het ware. Met elkaar moet men absoluut onafhankelijk zijn van elkaar. Niet kinderlijke, voorwaardelijke liefde, dat men afhankelijk is van het aaien van een ander, van een beetje zweet, stank, slijm enzovoort, van een ander lichaam. Men moet onafhankelijk zijn van elkaar, en dan kan men pas er goed met elkaar omgaan. Maar dat is een grote kunst. Beiden moeten onafhankelijk zijn. Um. Dus wij zijn niet volmaakt, maar wij streven naar de volmaakting. Dat betekent dat telkens wanneer ik ervaar een of andere vorm van afhankelijkheid. Net zoals iemand afhankelijk is van drugs, van alcohol, van wat dan ook. Dan zijn wij niet vrij. We hebben dan discrepantie tussen ons mannelijk en vrouwelijk gedeelte. Net zoals de binnen noekwaar. Wat moet ik doen dan? Dan moeten wij werken. Om het verschil, Delta genoemd, ja, ik noem het Delta, het verschil van hoogte van het mannelijke en vrouwelijke weg te werken, om die beiden op dezelfde hoogte te laten komen. Niet ze hier een pin kleiner maken omdat Noek wat kleiner is. Let goed op: niet aanpassen in tegenovergestelde richting. Om minder te maken, bijvoorbeeld een vrouwtje is minder, en dan ga je ook minder, je, ga je ook minder maken. Of een mannelijke is minder ontwikkeld dan een vrouwelijke, en dan ga je een vrouwelijke klein, kleiner maken. Er bestaat een wet. Het is wel in woorden van deze wereld geschreven, zoals de Torah geleerden zeggen. Een vrouw gaat mee wanneer een man meegaat. Wanneer een man groeit, hoger gaat, geestelijk, ook in andere aspecten van deze wereld, Dan gaat een vrouw mee. Maar zij gaat niet met hem terug. Daarna, als hij op een of andere manier weer terug gaat, dat is stagneert zo, dan gaat zij niet mee terug. Hij gaat, zij gaat ermee niet terug, zij dus laat zich niet in een moeras uh, slepen, meeslepen. Nee, als hij gaat drinken, noem maar op, drugs, noem maar, dan, zij gaat niet mee. Een erg krachtige wet die ook hier van toepassing is in deze wereld. Men ziet het ook hier op aarde gebeuren. Men begrijpt niet hoe dat functioneert. Een man kan zeer hoog schieten. En dan naar beneden vallen, in drankmisbruik, of wat dan ook. En dan opeens wil een vrouw hem niet meer hebben. Hoe kan dat? Waar is de solidariteit? Waar is de trouw van, van die vrouw? Hoe kan je eeuwige trouw zweren aan een man tijdens het leven naar beneden, tijdens het leven naar beneden zak, wanneer het leven naar beneden zak. Hoe kan je dat? Zij probeert alles te doen en het lukt haar niet. Eerst proberen natuurlijk, maar als het niet lukt, dan gaat ze niet mee met hem in zijn moeras. Hij wil haar natuurlijk naar zijn moeras meetrekken, maar zij doet het niet, duidelijk. Maar dat betekent niet dat een mannelijke zich kleiner moet maken als zijn vrouwelijke kleiner is. Hij moet een vrouwelijke meetrekken mee en een vrouwelijke wordt altijd aangetrokken door het feit dat haar mannelijke, haar partner, ik spreek natuurlijk binnen een mens, maar in het algemene opzicht kan, kan je het ook zien bij een mens. Een vrouwelijke wil graag omhoog, wil uit, uit haar klipot. Want zij is van nature dichter bij de klipot, bij de onreine kracht. De laatste zin wat hij ons nu zegt is voortreffelijk. Like Kijk nou, Welke bevestiging van de gedachtegang en het aantrekken van wat ik zo een beetje in mijn armoedige bewoordingen had weergegeven over het mannelijke en vrouwelijke in de relatie enzovoort. Kijk wat hij zegt, goed horen wat die zegt. En daarom ze aan niet meer heerst over de noek. Mijn toelichting. Het was een vloek naar de zonde van Adam en Gaber, Hashem had gezegd, en de man zal heersen over jou. Jij zal verlangen naar hem, en hij zal heersen over jou. Dat is het gevolg van de zonde. Maar het is niet normaal. De normale toestand is niet zo, dat een man heerst over een vrouw God verhoede. Dat is een perverse toestand. Kijk nou wat hij ons hier zegt. En ze hier heers dan niet meer over de noeken. En ik citeer het, en hij wordt niet geacht groter te zijn dan zij, omdat zij heeft hem niet nodig. En begrijp dat.